Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Rand staat op de A2 Utrecht en Bos een uurvertraging tussen Geldermals en de afritte Kerkdriel. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Spelen we weer. Vanavond een probleem, kom niet tot een besluit Ik zal het u vertellen, wie helpt me daar nu uit Een parkje, een laantje, een bankje nog vrij Het maantje, de sterren, een meisje nog zij Een hart dat vervuld is van haar bovenal Wat zou je doen, is ongeval.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 Leven biedt altijd samen zijn, blij en stralen werden wij voor altijd een paar. vol van je de Geloofden bij elkaar. Wij blijven wat ook het leven biedt, samen, samen. Delen vreugde, maar ook verdriet samen, samen, al valt de regel om ons niet. En deel en alles, ons huisje maar klein, wij zullen wat ook het leven biedt.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 U luistert naar Zandvoort Zandvoort met Mario Zandvoort. Ik ben het doodje naar de botermacht gegaan, naar de botermacht gegaan. Ze kon maken wat ze wou, ze kon maken wat ze wou. Ze kon maken wat ze wou, ze kon maken wat ze, ze wou. En ze maakte van Bolter een domini, een domini. In de kark, in de kark, zede domini. In de kark, in de kark, zede domini. Domi, een domini, een domini, en domini, een domini, een domini, een domini, En domini, een domini, een domini, een En ze maakte van boek en een wafelvrouw, een wafel vrouw, Kom er binnen, kom er binnen, zei de mama Kom er binnen, kom er binnen. In the cards, in the cards, see the dominie. In the cards, in the cards, see the dominie. In de karak, in de, de karak, de, de dominee. Een dominee, een dominee, dominee. En mijn zuster, zuster, die, die, En mijn zuster, die, die, en mijn zuster, die, die. En ze maakt je van motor een kastelein, een kastelein, bartels. Heers betalen, heers betalen, zij de kastelein. Heers betalen, heers betalen, zij de kastelein. Zij je pakken, zij je pakken, zij de toverheks. Zij je pakken, zij je pakken, zij de pakken. Kom er binnen sei de wapken Kom er binnen, kom er binnen brightness ижу de wapken In de karak, in de karak Sei de dominee In de karak, in de karak Sei de dominee Een domi, domi Een domi, domi мне En de zister die geen Een zister die geen En de zister dee, geen En ze maakte van boter En barones een barones para dos In de suite, in de suite Sei de barones In de suite, in de suite Sei de barones Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Ik zijn je pakken, ik zijn je pak in de toverheks. Ik zijn je pakken, ik zijn je pak in de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zij de babelfrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zij de babelfrouw. In de kar, in de kar zij de dominie. In de kar, in de kar zij de dominie. En dominie, -do dominie, dominie, en do -bi -do -bi -die,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 Je gaat tegen geknippig keer op keer. Poei, dat doet immers geen heer. Kleine man in de maan. Je kijkt me nu zo lachend aan. Maar ging je nou niets aan, Al had ik wel iets dons gedaan.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 Mijn man voor gevoelen, woning thuis in voetbalpoelen. Schoenen winkel gezocht, nieuwe schoenen gekocht. Eén schoen te groot, andere schoen te klein. Eén voet zo bloot, andere voet doet een. Schoen aan die voet zit niet zo goed. Hè? Schoen aan die voet, niet wat die wezen moet.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 Beetje levensvrouw, schenk nieuwe moed. Breng eens een zonnetje, onder de mensen een blij gezicht te zien.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 Oh mm -hmm.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 Wartenhaal, Adio, Adio, Adio. Misschien tot volgend jaar denk je terug aan dat caféetje waar...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 Stel hun